Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wetenschappers maken zich zorgen over het onderzoek naar long-covid. Er is bijna geen geld meer voor terwijl er nog maar weinig bekend is over de ziekte. Covid is een nieuwe, een nieuwe ziekte en dat betekent ook dat de expertise vrij jong is. En alle vergaarde expertise van de afgelopen jaren is hoog nodig... om, um, om de kennis en wetenschap hier omheen verder vooruit te, te, te brengen. Tienduizenden mensen die drie jaar geleden corona kregen... hebben nu nog steeds klachten. Ze zijn bijvoorbeeld heel moe en kunnen daardoor niet werken. Wetenschappers roepen de minister van Volksgezondheid op... om met geld voor onderzoek te komen... Het was een drukke dag gisteren voor de kustwacht in Zeeland. Een speedboot was vastgelopen op een zandplaat. En de brandweerboot die ze moest komen redden liep ook vast. Met een helikopter werd iedereen gered. Vier mensen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Later moest die helikopter weer opstijgen om twee wandelaars te vinden. Dat lukte ook. De twee waren verdwaald in een natuurgebied. Het personeelsbestand van Twitter wordt kleiner en kleiner. Volgens de New York Times heeft topman Elon Musk dit, jaar weer, de, dit weekend weer zo'n 200 medewerkers ontslagen. Sinds Musk de eigenaar is van Twitter gaat hij met de bezem door het bedrijf. Om de kosten te drukken zijn in vier maanden tijd al meer dan 5.500 mensen hun baan kwijtgeraakt. Eschalene van 17 uit Rotterdam heeft een bijzondere rijinstructeur. Ze kent hem al haar hele leven. Sterker nog, hij had haar als baby alvast. Ik ben Wout Kloots, 83 jaar. Ik ben nog steeds rijinstructeur en ik geef nu rijlessen aan mijn kleindochter. Ik mijn kleindochter aan het rijden, dat is wel heel spannend natuurlijk, is wel apart. En ik ben natuurlijk nog zenuwachtiger nu als ik dat examen moet gaan doen. Ja, opa Wout van 83 werkt nog steeds 20 uur per week als rijinstructeur en het is een grote passie. En waarom hij zo'n hoog slagingspercentage heeft, hij laat zijn leerlingen pas afrijden als ze er echt klaar voor zijn. Dan nog het weer volop zon. Die blijft vanmiddag ook schijnen. Als er wat wolken ontstaan, wordt hooguit 7 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A5 Amsterdam richting Hoofddorp dicht... tussen de aansluiting met de A10 en het knooppunt Raasdorp door een ongeluk. Omrijden kan via de A10, dan de A4, vervolgens de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goed, mooie muziek, Die of Fryer. Ken je hem, uh, Ger? Nee, het zegt mij niets. Nee, het is een IJslander. Oh, van haar. Ja, vandaar. haar. Ja. Nee, Ik <laughs> ben nee, niet maar... zo goed in de kou. Nee, nee dat is waar. Maar je, ook IJslandse muziek heb je niet... Uh... Ja, Björn. Nee, ja, Björn. Björn. Björn. Borg. Nee, dat meisje. Oh, is weer een ander. Oké, okay, welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, we hebben nog drie gasten. En de eerste zit hier al. Kees Deteman, goeiedag Kees. Goeiedag Kees. Uh, over natuurfoto's gaan we het hebben. We gaan het verder nog hebben over de Zeevisvereniging. Uh, waar Kees geen lid van is, maar wel een vent uh, hengelaar, hè? Uh, visser, ja, hoe noem je dat? Ja. Oh, je bent wel een visser? Ja, maar daar kunnen we misschien ook nog wel iets over zeggen. En dan uh, uh, als laatste en de grote uitsmijter, uh, wethouder Martijn Hendricks, die komt uh, later in het programma over de aanpassingen van het parkeerbeleid. Maar goed, eerst Kees Deteman, uh, natuurfotograaf, mag ik het zo noemen Kees? Nou ja, hobby-natuurfotograaf. Ja. <laughs> het is geen professioneel... Uh, nee, dat begrijp ik. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je, je, je fotografeert al heel lang in de natuur. Zo, zo kunnen we het eigenlijk wel zeggen natuurlijk. Ja, vanaf mijn 16e. Ja. 15e, 16 of iets. En met wat voor apparatuur ben je begonnen? Kodak? Uh, Kodakje? Ja, ja eerst een heel klein uh, Kodakje. En, ja. uh, daarna was uh, toen ik echt... Uh, ging werken en veel geld verdienen. toen mijn eerste camera was in Nikon. Ja, Oké, okay. altijd goed. Hè? Nikon wat. Ja. ja. Die heb ik nog niet zo verschrikkelijk lang geleden voor heel veel geld verkocht. Echt ja? waar? Maar <laughs> ja. Is is er geld, geld, hè? Ah, dat is nog geld hoor. Ja, dat is een bijzonder. collectors item. Ja, ja, ja. goed. Grappig. Goed. Maar vanaf die tijd uh, en wat, wat ik veel, met Nikon. Wat is veel geld dan? 100 euro of zo? 200 euro. Oh, nou, kunnen ja, ja. nou. ja, Alleen op. een body. En waar ben ik ja. er nu mee dan? Uh, je, je hebt nu, uh, nog echt. steeds Nikon? Nog steeds Nikon, ja. maar dan de allerlaatste um, uh, versies ja. en zo. Ja. Ja. Ja. Nou, jij fotografeert uh, heel veel in de Amsterdamse waterlijn in Duinen. Want jij hebt een uh, Facebook-pagina waar al die beestjes uh, kunnen we zien. Van ja. die Bellens tot uh, de Herten natuurlijk. Uh, en je gaat vaak naar Zuid-Afrika. Of oh. vaak, regelmatig. Uh, je bent net nog geweest, 8 november tot 8 december. heb je prachtige opnames gemaakt. En uh, ja, die zien we ook langzaam nu op uh, Facebook verschijnen. Want uh, ja, wat, wat zagen we laatst nog? Een, uh, de, de, de hyena's, hè? De, de, de Crocuta, Crocuta. Ja, <lacht> ik weet mijn Maar juist ik gedaan, hè? Ja. Uh, gemaakt tijdens je verblijf in naar Afrika. Want daar kun je natuurlijk in die, in die wildpark... enorm uh, ja, in je gang gaan, hè? Ja, je weet, je weet niet wat je meemaakt. Het nou. nee. is echt ongelooflijk. Bij je nee. rijdt met eigen auto rijden je daar in de ronde. Hè. En... Uh, Maak je ons die druk hier over een het wat oversteekt. Ja. Eén keer in de maand of zo. Maar daar heb je gewoon de olifant. Hoort eens ja. met de olifanten, de ja, ja, ja. ja. ja is geweldig En hoe ben je daartoe gekomen om, om uh, dieren en uh, natuur te gaan fotograferen? Ja, natuur is altijd iets geweest. Dat, dat, dat zat bij mij in mijn familie. Mijn vader en moeder waren daarmee bezig. Op de lagere school heb ik een leraar gehad die daar uh, mee bezig was. En dat is er een beetje, een beetje omgeslagen. En dat is altijd blijven hangen. Oké, okay, maar je hebt nooit, nooit gedacht van dit ga ik als professioneel fotograaf doen? Nee, nee. Want jij werkte bij, bij het waterleidingbedrijf, hè, geloof ik? Ik ben hier begonnen bij uh, het gas- en waterleidingbedrijf. Aha. In de hele Ooit, Ja. Heel lang geleden. Een lang geleden al, ja. En nou, als, uh, als uitzendkracht. Mm -hmm. Ik heb nooit als vastgewerkt daar. Dan ben ik naar de rand... Uh, op advies van iemand naar, naar Hoofddorp gegaan, daar ben ik eigenlijk blijven hangen, 25 jaar. Ja, en nu maar klaar ja, eigenlijk. Naderhand RWE, dat is ja. een mooie naam hier tegenwoordig. Want ja. <laughs> dat is natuurlijk de grootste vervuiler in Duitsland die er is. Ja, ja. Uh, die foto's in, in Zuid-Afrika, want uh, hoe, jij weet waar je moet fotograferen of je loopt ergens tegenaan? Hoe gaat dat? Ik, ik ben niet degene die achter, achter allerlei dingen, je hebt allerlei borden waarop ja, gesignaleerd levens dus wat voor beesten er allemaal zitten. Oh ja daar ja. ga ik nooit heen. Nee, want je weet niet of dan ze wordt er, er zitten. Het is heel druk. Ik ja. ga altijd de andere paden op de andere kant op. En dan ah. rij ik gewoon rustig in de en We hebben vier, twee per ogen. Ja. Marjan en ik. Ja. Dus ik kijk de ene kant opzij de andere kant. Ah, okay. En wat het zien stoppen. Ja. En alles even foto's. En ik ben zelf ook een keer in het krugenpark geweest. Maar je moet eigenlijk altijd naar, naar die waterplaatsen gaan. Hè? Want daar komen altijd, eigenlijk altijd beesten natuurlijk. Ja. Ja. Toch? Ja, ik vind, een, het is geen natuurlijke plek. Hoe bedoel je een waterplaats die is een gemaakte plek. Ja, maar ze een, moeten toch... Een toe... de bak die daar neer is gezet. Alle beesten moeten ooit drinken, toch? Ja. Maar dan kun je beter naar de rivier toe rijden. Ja, oh, nou ja, dan ga ik nog een keer terug. Maar <laughs> uh, bedankt voor de tip in ieder geval. <laughs> uh, nou, nou zag ik uh, uh, van de week een foto van een krokodil met een schildpad in zijn bek. Ja. Uh, open bek van een krokodil met een, met een schildpad erin. En uh, uh, hoe, heb, hoe heb je die foto kunnen maken? Nou, dat is ook weer een toevalstrijf. We, we reden gewoon lekker rustig in de rondte. We gaan over een wegje, dan gaat een riviertje doorheen onderdoor. en onderdoor. Dan kent hij die plek al. Uh -huh. Dan vond nou, ik bij zijn kijkhut. Er zagen wel een paar uh, hippo's in het, in het water liggen. Ik zeg, nou, we, we rijden even naar die, uh, die kijkhut. En dan, dan mag je je auto uit, anders mag je er verder niet uit, hè? Nee. In het Kugelpark. Dus die kijkhut in. Op het moment dat we eraan komen... zat er ineens een hele grote kudde met buffels. Mooi. Dan zeker wel 200 300. Dus Ik ben aan het fotograferen en ik ga die hele kudde af. En dan zie ik aan het eind van die kudde, daar ligt een krokodil. Je... Ik denk, oh, die zal ik ook op de foto zetten. Ja. En net op dat moment pak ik die schildpad. Het is gewoon een toevalstreffer. Het is gewoon, ja. gewoon massel. Ja. Je bent op de juiste plaats <laughs> op de, de juiste tijd. En, en ik zag die foto, die is ook gekomen, op een website. Hè, later sightings.com. Uh, ja. daar, daar was die geloof ik al 65.000 keer bekeken. Um, uh, jij, jij stuurt je foto's al meer dan dat soort... Uh, uh, ik ben, ben lid van een aantal Facebook-pagina's van uh, Zuid-Afrika. Uh -huh. Dat is uh, van Kugelparks zelf, Parks. Ja. Zuid-Afrika National Parks. Van uh, Kugelparks uh, Magazine. Uh -huh. En van de Stiffnecks. Dan zouden ze denken, ja. de Stiffnecks, dat zijn de Vogelaars. Oh, de Vogelaars. Oké, schrijven ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> en daar zet ik mijn foto's op. Uh. Oh, daar sticht je ze gewoon op en ja. dan... Uh, ja. Maar dan krijg je het niet voor betaald dan. Nee, nee. nee dat is gewoon, ik krijg je voor geen enkele foto krijg betaald. Echt voor de lieve Nee, je hebt, zeg maar. je hebt ze nooit verkocht? Ik verkoop wel eens een foto, ja hoor. Ik heb wel eens uh, foto's verkocht, maar daar doe ik niet voor. Ik vind het leuk om, om foto's uh, bijvoorbeeld op de Somford site neer te zetten. Mm -hmm. En ik doe daar heel veel mensen plezier mee. Wat, wat Mensen vinden het hartstikke leuk. Als ja, er, ja, tuurlijk, al tuurlijk. Al ja, ja, haalde je haalt het erbij en uh, wat het is. Er zitten uh, ja. nou, er ook altijd de, de Latijnse namen bij? Maar, ja, maar, dus, de, de, de, iemand wat? heeft er ooit een keertje naar gevraagd. Dus vanaf de tijd is de haal weer gewoon vol. Maar ik ken, ken die allemaal Die ken je niet allemaal uit je hoofd natuurlijk. Nee, niet. Maar die kun je opzoeken. Google. <laughs> Google, ja. Ik vind het wel heel knap dat je en fotografeert. En... Zoveel informatie over hetgeen wat je fotografeert uh, uh, erbij haalt. Ja, maar ik probeer de mensen ook een beetje bij te brengen van wat voor beestjes het zijn, waar ze leven, wat Natuurlijk. ze doen. Ja. Zodat ze wat meer. Maar hoe kom je er zelf achter? Hoe bedoel je? Nou ja, als jij een. een uh, ik neem maar niet aan dat jij al die dingen uit je hoofd kent. Nou, ik ken er wel heel veel inmiddels. Ja? ja, inmiddels. Ik, ik, ik fotografeer iets en dan ga ik zoeken. Oké. Okay. En dan kan je googlen, ja, of je kan hem op, op die waarnemingspunten zetten... en dan herkent hij zelf al iets. Oké. Okay. En als ik het niet kan vinden, dan ga ik, ga ik googlen... ga ik net zo lang in de, in de, in de gegevens en foto's ga ik zoeken... net zolang dat ik het heb. Je weet wat het is. En je kunt het altijd en dat vinden. En is, dat is ook heel leuk. Je ja, kunt het ja. altijd vinden, Kees. Hm? Je kunt het altijd vinden. Ja. Uh, ik heb ook een uh, hele, uh, hele grote database met unknown. Oh. Onbekend. Oh, ja, ja? ja. Ook toch wel. Ja. Ja. Ah. Hey, en de foto's, die je vertelde net dat, die, dat jouw foto's bij Naturalis, Naturalis ligt. Ja. Of die heb je daar aan, aan geschonken? Die heb ik aan geschonken, ja. ja. Hoeveel ja. waren dat er? 35.000. <laughs> dat zijn er nogal wat. Ja. Ja, nou, ik, ben, ik ben nu aan het ruimen. Ik heb ze toen bewaard okay. voor Naturalis. Ah, digitaal, neem ja. ik aan. Ja. Ja. En alles wat, wat nu slecht is, mm -hmm. dat, dat gooi ik eraf. Er maar, maar wat weg. doen zij ermee? 35.000 foto's? Uh, ze gaan ze of gebruiken voor publicatie ja? van, van hun eigen, eigen site. Of, uh, dat is een ding dat ze zeker is, ze gaan gebruiken voor die, uh, voor die app die ze uh, hebben gemaakt. Waarin, als je een foto erop zet, dat uh, die app al herkent wat voor beestje het is. Okay. En hoe meer foto's zij hebben, hoe strakker, hoe beter ze kunnen die app maken. En hoe ben je in contact gekomen met uh, natuurhouders? Uh, ik ben onder andere ook lid van uh, de beheeradviesgroep uh, okay. uh, van de Amsterdamse Waterlijn Daar ja. ja. ben ik door aangemaakt door uh, Gerard Scholten. Uh -huh. okay. oh, de boswachter, ja. die hier die hem uh, ook aanschrijft. Ja, ja. van, als je nou iemand wil hebben, dan uh, ja. moet je Kees in Marjan hebben. Ja. Dus uh, daar zijn we dus uh, lid van geworden. En uh, de voorzitter van deze club, dat is uh, Koos Biesmeijer. Oké, okay. dat is uh, de onderzoeksdirecteur van Naturalis. Nou, oh, okay. geweldig, ja, mooi. Grappig. En zo, zo is die connectie gekomen. Ja, ja, ja. En die had het dus over falters en over die app en uh, wat voor moeite het allemaal kost enzovoort. enzovoort, enzovoort. Wat, wat, wat doet die beheersgroep, Kees? Nou, wij zijn... Uh, Advies met, is het eigenlijk, ja. Ja, we zijn een adviesgroep. We zijn, wat wij als adviesgever wordt uh, niet altijd uh, 100% aangenomen. Nee. Maar we zitten dan met een aantal ook natuurverenigingen, Stichting Duinbehoud onder andere mm -hmm. zit daarbij en nog mensen van het waternet zelf. Mm -hmm. En dan wordt in de, ja, als het waternet weer een idee heeft om iets te doen, ze dus moeten nu capaciteitsuitbreiding doen, dat betekent dat er een aantal kanalen, dus het water omhoog moet en nieuwe pijpen oh, moeten oh, worden gelegd. Dan ja. moet er een plan gemaakt worden dat het netjes gebeurt, mm. dat het niet veel verstoring geeft aan de natuur. Nou, daar gaan we met z'n allen over praten. En dan komt er van ons een advies uit... van nou, het beste kunnen we het zo doen. Dan gaat we ja, ja, naar de gemeenteraad ja. van Amsterdam. Die okay. geeft daar zich goedkeur. En die, die bepaalt auto's. eigenlijk, ja. ja. ja. Dan heb ik een vraag. Want ik, ik wandel uh, regelmatig door de, door de waterlijn en Duinen. Uh, en naast het lange kanaal staat zo'n huisje. Wat is, wat is dat voor huisje? Die staat open. Ja, dat is een huisje van Wester. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, ik weet ook niet precies wat, wat dat uh, huisje is. Het is in, ooit, ooit een woning geweest. Oké. Okay. Ja, het is wel een woning ja, geweest. Het en integreert mij in enorm. Ja, ja. Ja, maar er hebben is... ook al een, een aantal boerderijen daar gestaan. Oké. Okay. Je hebt het eiland van Rolvers. Er staat ja. nog een, een paar mm -hmm. stukken van een oude boerderij. Okay. En daar hebben we gewoon wel? mensen gewoond ja, in, ja. In, in het verleden. ja. ja. Bijzonder. Totdat het gekocht is door, uh, door Amsterdam. Ja. In de waterleiding daarna valt ook veel te zien. Hè? We hadden ja, het net zeker. over het Klugepark. Maar bij ons om de hoek een prachtig natuurgebied. Uh, er valt veel te zien? Ja, altijd. Altijd. Als je je ogen openhaalt. En, en niet je... alleen herten. Hè? Wel, nee, je, herten. Maar dat is de, de meeste komen voor de herten. Ja. De vossen. Ja. En voor de boomkikkers. En voor de boomkikkers. Oh, oh, ja. Dus... En voor de rest ze staan er zoveel erheen, maar ze kijken voor de rest nergens naar. En dat, nee. dat is gewoon zonde. Want als dus je elk plantje, bloemetje, dingetje, daar zit een kleine insectjes op. Ja. Ga maar fotograferen, ga maar uitvergelden. Dan weet je niet wat je tegenkomt. Ja, ja, ik heb een keer een foto gezien van een ik dacht libellen met die prachtige kleur allemaal. Ja. Maar die kun je zo scherpen, uh, die, beesten, ja. die, die die blijven niet voor jou zitten natuurlijk. Die zijn ook zo weer weg. <laughs> Toch, of niet? Denk, ja, je denk ik niet Of een drogeëren is Wacht even. Het is lang spijt. is Nee, hoor, nee. Dan oh, ben je er zo in. Ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, maar hoe, hoe, hoe... Ja, die moet heel snel handelen dan ook eigenlijk. Ja, je moet... Je moet... Je moet goed kijken. En geduld ja, ja, hebben. Ja. Je moet er niet meteen naartoe lopen, want dan is die weg. Je ja, ja, moet er heel voorzichtig naartoe gaan. Of ja. je moet een, een andere lens gebruiken. Ik gebruik ook vaak een, een telelens. Tele ja. Ja. Dan ben je wat grotere afstand. Ja. Maar de mooiste maak je natuurlijk met de macro lens. Ja. Ja, en die heb ik ook. Dan ja. heb veel, maar Dan moet je er veel dichter op zitten. Maar dan krijg je wel haarscherpe foto's. Ja. Ja. Is er een foto waarvan jij zegt, nou, dat, daar ben ik heel trots op. Deze foto. Ja, ik heb er nu weer eentje gemaakt in het Kugepark. Ja, op van die krokodil bedoel je? Nee, oh, er is ander. nog eentje. Oh, ja, van een uh, batteleur. Een batteleur. Een, een heel gelde roofvogel. Ja? En die is een, een, een slang aan het uh, slopen. Oh. <laughs> een spitting uh, cobra. Oké. Okay. die was doodgereden op de weg niet. Dat ja, die zijn geen kleine vormen. jongens, toch? Die nee, Die was een meter of tweeënhalf, uh, denk ik. Oh, zo. zo. Ja. Ja. Ja, dat is pittig. En die, die had ik op het Kugelpark uh, site neergezet en daar gingen ze helemaal op. Ja? Oh, je, ja? heb, je, heb je die ook al op je eigen site gezet? Op, ja. Uh, ja, oh niet. Ja, ja, je je kunt hem vinden op mijn. Uh, oh. Als je op mijn Facebook pagina kijkt. En, staat uh, uit, uh, uh, in. Wat staat er rest van jouw Facebook? -programma? Gewoon Kees Daterman. Ja. Uh, ja, Determan met dubbel ja. N. Ja. Vergeet dat niet. Ja. Uh, daar kun je gewoon op kijken. Je, je, je, op Facebook uh, bij de zoekpagina ja. uh, Kees Deteman. En je komt op de, de, de meeste je, ja. je, uh, je mag je zandvoerder voelen. Ja, ook, ja, ja, dat doe ja, je precies. ook af en toe. Ja, Ja, ja, klopt. ja, ja, ja. ja daar zie ik het nog. wel. Ja. Ja. Uh, uh, uh, er was wel een vraag hier van iemand van... Uh, ja, uh, dat heeft niks met zandvoerder te maken. Ik zeg, ik voel me zandvoerder. Ja. Omdat ik uh, mijn uh, avonturen kan delen met mijn plaatsgenoten... Die daar ook van genieten. Ja, natuurlijk ja. wel. En, en daarbij, ja, je hebt gelijk. Daarbij, de Otslonste <laughs> ja. Waterleiding Duiners is natuurlijk een geweldig natuurpark. Om de hoek, toch? Ja, hij, is zeker om de hoek. Ja, en het is weliswaar van Amsterdam. Ja. Amsterdam we gaan het Maak. gewoon zomverste Waterleiding Duiners. Ja. Eigenlijk ja. wel. Ja. Maak je ook uh, foto's met je telefoon? Nee. Nee? Nee kwaliteit van uh, foto's met dat ding maken en met mijn camera. Ik zal het niet schubbel, als een keertje laten zien. Dat staat niet in verhouding. Nee, nee, Hoeveel pixels niet. heb jij op die camera die je gebruikt? Een miljard. Nee, nee. <laughs> 2 uh... uh, hele pixels, toch, of niet? Ja, ja. Nou, ik, ik bekijk hem er nooit zo aan. Nee, nee, maar op een telefoon is het uh, drie, vier of zo. Ja. Maar uh, ja, daar dat kom je niet aan natuurlijk met een telefoon. Maar um, um, zijn er ook nog beesten en, en plantjes die, die je eigenlijk uh, niet bent tegengekomen... die ooit nog wel veel fotograferen? Ik heb geen, geen afschrijvenlijst. Nee, nee. Oh, je hebt geen afschrijvenlijst? Nee, ik ben nee. niet iemand die... die uh, net zoals, je ziet van die vogelaars en je hem met horen. Ja, ja. En dan staan ze die beesten lekker te verstoren met z'n allen. ja achter, achter een, een, een, een vogeltje aan. Dan denk ik van ja, jongens... Uh, ik loop in de ronde... en fotografeer wil ik fotografeer wat ik zie. Want ik vind een, een, een kuiveend... een heel eenvoudig zwart-witte eend... Ja. die met honderders uh, voorkomt... vind ik net zo mooi... als een beest dat ik in, in de krugeporek zie. Ja. Ja. En, je, en je ziet elke keer als je in de waterlijn duinen komt... zie je elke keer wel wat anders ja. waarschijnlijk. Ja. En, je, en je moet goed om je heen kijken. En als je iemand bij je hebt... dan moet je de ene naar links kijken en de andere rechts <laughs> ja. kijken. Want dan zie je gewoon twee, twee keer zoveel eigenlijk, ja. toch? ja. Ja, ja, maar jou ziet net zoveel als ik, dus er ja, ja, zijn we, altijd met z'n tweeën. Dus, ja. uh, oh, ja, altijd met z'n tweeën, nou dat is heel handig natuurlijk. Ja. Ja. Nou, en je bent ook nog een visser, hè? want we krijgen straks uh, Tom Gozer van de Zeevisvereniging, daar ben je geen lid van. Maar je bent een bevlogen visser, zeg maar, hè? Maar dan vliegvisser. Het vliegvissen. Het ik, ja, dat, is, dat is de uh, hobby die we doen. Hobby, hè, ja. ja. En, en... Nou, ik ben al uh, 30, 35 jaar lid van een, uh, een vliegvisservereniging in Badhoverdorp. Oké, oh, okay. in Badhoverdorp. En waar, waar, waar, waar vissen jullie dan? Wat, wat, wat is vliegvissen eigenlijk in het kort? Dat is, ja, vissen met, met een vlieg. Oh, met een... Ja, met een, een, een okay. namaakvlieg. Ja, oh, een namaakvlieg. Ja. Oh, van ja, Haag ja, vinden we ja, met, ja. met veertjes en andere dingen. Maar ah, uh, iets ah, dat ah. op een vliegje lijkt. Ja, die... Ik heb nog weinig foto's van vissen gezien eigenlijk, van jou. Ja, dat... Uh... Maar stekelbaas en zo, die ga je er niet op zitten. Ik heb er wel eens foto's opgezet, maar alles wat we nu, te, ja, ik heb al zoveel geld gevangen, dat ga ik nu op de foto zetten, ja, ja, er zijn ook heel veel uh, uh, sites waar je bij ja. foto's heen kunt sturen en daar kun je prijzen mee winnen, zeg maar, in de natuurfoto uh, ja. uh, dingen. Uh, doe je dat wel eens of niet? Stuur je wel eens van? Uh... Uh, die van het krugerpark het Kruger daar zet ik altijd foto's op, daar is altijd elke keer heb een wedstrijd. Heb je al eens de prijs gewonnen uh, Nee. Dat niet? Nee. Oh, ik jonge. heb wel een aantal keren hier in de uh, uh, Amsterdamse Waterlijnduinen. dat ik de foto van de maand had. Oh, dat Vreemd. wel? Oké. Okay. Okay. Maar je, je ziet ook wel eens foto's van collega's. dat je denkt: van goh, die zou ik ook wel een keer willen maken, zeg. Ja, nou, er zijn hier ook een paar. Uh, ja, in de zon vond een paar hele goede fotografen. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar heb, Ondernodig... jij nooit, heb jij nooit iets gehad van. Ik, uh, omdat wij natuurlijk uh, uh, al, j -j -j sinds jaar en dag een circuit hebben. Uh, om, om daar te gaan fotograferen? Het staat nog wel een beetje op mijn verlanglijstje om dan zoiets te doen, ja? maar ik zeg, ja, natuurlijk is dat is gewoon toch mijn ding. Ja. Dan, dan zou ik liever nog in, in, in, de baan, in, in binnen circuit, het mm -hmm. binnen circuit lopen, maar in die vijvers en zo, en dan daar dingen fotograferen als dat ik ja. naar de baan gestart ja, ja, ja, Maar vorig jaar ging je langs de zeereep lopen dus die ook allemaal prachtige ja. dingen, hè? bloemetjes en, ja. en, en, en bijtjes en wat ik het allemaal. Ja. Dat is bijzonder uh, hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Nou, uh, Kees jongen, het was heel leuk om met je gesproken te hebben. Ja, voor de nationale spanning. Ja, er zijn nog zaken te... waarvan je zegt: van... Nou, die wil ik absoluut kwijt. Heb nou, je ook een gemeente dat goed bezig is om, om bepaalde stroken gewoon. Ja, uh, Mooie begroeting erin. Ja, ja, ja. Oh, insecten... Uh... Ik dacht, je begint ook op parkeren, maar... Uh... <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee hoor. Ik, heb, okay. ik heb een parkeergarage in mijn appartement, dus <laughs> ja. ik heb nooit Oh, je, je geeft de gemeente een compliment over de, de, de groenbeheer, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja. Daar gaan we nog over praten. Heb je Victor Bol, heb je de laatste... Ja, over uh, de bijen al hebben we er toen ja, gehad. Nou, ik zit bij hetzelfde groepje. Ja, ja, ja. Op oh, goed. Wat goed. Nou ja, helemaal top. Uh, Kees, mag ik jou een uh, enorm uh, fijn weekend verder wensen? Jullie en, uh... ook. Bedankt voor de nou, aanhaling. Ja, nee was het was heel, heel leuk om even met je te draaien. En heel veel met het fotograferen. Ja, dankjewel. Ja, we gaan het uh, okay. <laughs> uh, Trigger Finger draaien, geloof trigger ik. Trigger uh, Finger? Ja, Trigger Finger. Oh. Uh, of een, een Belgische rockband. Ja, die, die, die, die, die, die Die op 5 juni in, uh, in Paradiso staat. Oh, dit is, um, dit is toch Milo? Nee, hoe heet die? Uh, weer? Trigger Finger is het, toch? Ja, ja? ja, ja, ja. oké. Okay. I, I Follow bands. Rivers. Ja, I Follow Rivers. Oh, I beg you Can I follow Oh, I ask you Why not always Be the ocean Where unravel Be my only Never run. Ja, Hans uh, heeft even een kopje. Ja, ik gehaald voor, zitten, voor, uh, uh, voor Tom uh, Gozes die naast ons zit. Ja. Uh, met 40 jaar ongetwijfeld langzittende voorzitter van een vereniging Zand. Nou, nog geen 40. Nog nou, geen 40. bijna 40. Nee, nee, 39. Maar wanneer is het 40, Tom? Welkom trouwens. Volgend jaar. Volgend jaar? Volgend jaar. Volgend jaar. Ja, okay. Is het feest dan? Uh, is wel de bedoeling. Ja, ja, ja. visje ja. eten? Uh, nou <laughs> ja, dat valt er ongetwijfeld bij, over. Ja, ja met, dit, met een drankje. Dan een klein uh, dat, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, dan, dan stop je wel? Of, uh, je nou, ik heb inderdaad uh, te kennen gegeven dat ik nu na 40 jaar... want ik ben er vanaf het allereerste begin voorzitter... terwijl ik helemaal niet van plan was. Maar uh, <laughs> heb ik heb toch wel gezegd van uh, de afgelopen tijd... van jongens, dan is het voor mij het laatste jaar. Ja. Maar de Zeevisvereniging de, de heeft uh, al meer dan 100 leden, hè? Ja, nou dat... ja. Zo meestal rond de 100 leden. Ja, ja. dat is best veel. Ja. Ja, ja, ja, voor een vereniging. Ja, die vind het wel, ja. Die zetten behalpen zo. Jij bent ja. bij het begin van de CWS-vereniging geweest dan? Ja, of? ja. Want die bestaan ook al uh, 40 jaar ongeveer. Of de, de, bestaan zo langer? De, de, nee, nee, nee, nee. Wij hebben hem opgericht. Oh, je hebt hem okay. opgericht, Oh, Op die manier. Ja, ja, ja. Hoe ging dat? Kun je daar uh, nog iets over ja. zeggen? Ik heb het wel eens meer verteld, ook in, in, uh, in, in het. Uh, het krantje van, van, van de visvereniging. Ja, ja. Maar het, het komt eigenlijk door mijn vader, die, uh, die was nogal visgek. Mm -hmm. en, uh, zeker op zee. En daar ging ik vroeger altijd mee mee, uh, bij Tesla uh, vissen op de wadden en dat soort dingen weer. En op een gegeven moment was mijn vader, die was al 40 jaar kapper. Ja. En toen kreeg hij van zijn kinderen een visreis aangeboden naar Ierland. Mm -hmm. En, eh, maar ja, om die man in zijn eentje naartoe te sturen... dat vonden ze niet zo leuk. Nee. Mijn broers en zussen. En dus die vroegen naar mij of ik mee wilde gaan. Ja. Dan hoefde ik alleen maar de verblijfskosten te betalen. En zij zorgden voor de reis. Nou, dat vond ik eigenlijk een prima goede ik. Idee. goed idee. Dat Nou, toen hebben we daar in Ierland hebben we een, een weekje gevist. Fantastisch. En uh, ja, nou toen was ik helemaal verkocht daarmee. Ja. Maar ja. we hadden natuurlijk het een en ander een foto's en dia's gemaakt. Uh -huh. En uh, ja, mijn broers die vonden dat ook wel leuk in mijn zwagers. Tuurlijk. Dus die zeiden meteen van... nou, dat willen wij ook wel een keertje gaan doen. Mm. Nou, toen ben ik toen eigenlijk gaan uitzoeken... van, uh, god, waar kan je dat nog meer doen? Want Ierland is natuurlijk toch wel vrij prijzig. Ja. En toen kwamen we in Zuid-Engeland terecht... bij Plymouth. Mm -hmm. En daar in de buurt hebben we toen een paar jaar... gevist met het hele spul. En wat vrienden gingen mee. En familieleden van mij. En er waren altijd wel ploegjes van een man of 10, tien, ja. En Maar ja... Dat was in de zeventiger jaren. Hmm. Maar op een bepaald moment zeiden we van... ja, we gaan altijd weer hierheen één keer per jaar. Maar ja, je kan hebben, hier natuurlijk ook. We hebben een grote plas voor de deur. Ja, ja. precies. Kun je ja. vissen. Ja, tuurlijk. En toen hebben we eigenlijk met wat mensen... die dus regelmatig met die buitenlandse trips meegingen... hebben we afgesproken van... Ah, we gaan kijken of we hier iets kunnen uh, ja, oprichten... Ja. Als, als visvereniging. Ja, maar goed, het, het vissen in Ierland en, en oh, oh. Zuid-Engeland... dat ging je meren waarschijnlijk, hè? Nee, dat was ook een, op zee. Op zee ook? Ja, ja, Oké, okay. ja, maar dan met een boot, of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja dat kun je hier vanaf wat moeilijk doen. Nee, precies. Dus, maar ja, wij wilden eigenlijk uh, die, die visstrips wat continueren. Mm -hmm. nee, dus uh, wat meer mensen in een vereniging hebben... die ja. met die visstrips mee zouden gaan. En eh, daarvoor hebben we toen die vereniging opgericht. Maar ja, toen kwamen we terecht bij natuurlijk mensen die hier in Zandvoort bekend waren met andere zeevissers. Ja. En die ploeg, die kwam op de oprichtingsvergadering. En die zeiden: Ja, wat moeten wij in het buitenland? Er ligt hier een prachtige 700 ja, nee, ja, de deur. Dat, dat is waar. <laughs> ja. Ja. Dus eh, waarvoor gaan wij helemaal naar het buitenland? Nou ja, goed, inderdaad was het zo dat de eerste jaren. zijn we helemaal niet naar het buitenland gegaan. Nee, begrijp ik. Ja. En eh, hebben we dus wel hier op zee gevist en met de boot vanuit Amuiden ja, en natuurlijk. op de pier. Ja. En, uh, maar ja, toen kwam toch weer die kriebels van het buitenland kwamen naar boven. Mm -hmm. En toen zijn we toch alweer in het buitenland gaan vissen. Dus er kwamen ook buitenlandse reizen bij toen? Ja, ja, ja. ja, en dat is eigenlijk tot, tot een paar jaar terug is dat altijd prima gegaan. En nog wel, hoor. Bedoel, maar wij hebben het als vereniging een beetje van ons afgeschoten. Ja, ja. Omdat je bent natuurlijk uh, meteen ook reisorganisator. Ja. Dus ja. Met alle haken en ogen ja, daaraan vast. Een hoop werk. Ja. Ja, en een hoop werk, maar niet alleen dan. Maar je bent ook verantwoordelijk. Van de hele Tuurlijk, van de, ja. ook nog een keer. Ja. Dat is de moeilijkheid. Ja. Ja, maar nu hebben jullie één keer in de maand geloof ik... Een, een, een, op het strand gaan jullie nog vissen, hè? Uh. Nou ja, we hebben... We hebben, op het strand hebben we ongeveer een wedstrijd of tien. Ja, inderdaad. Per ja. jaar. Per jaar, ja. ja. En er is een competitie aan een, een hele competitie aan ja. verbonden. En, uh, is dat moeilijk vanaf het strand uh, vissen? Of? Nou ja, je moet goed kunnen werpen. Ja, dat begrijp ja. ik. Want, uh, want je moet wel een ent uh, de, de zee in, zeg. Uh, Ja, ook. Maar heb je dan ook een waadpak? Je moet een waadpak hebben, want oh. dan heb je gewoon op je larsjes... Dan, nee, ja, opnieuw, dat he? moet je wel heel ver kunnen werpen. Maar eh, we hebben dus ook wel, wel van de cursussen gehad om te werpen. Okay. En waarbij toch sommige leden eh, die, die in het begin zijn pakweg 40, 50 meter gooiden. En na enige oefening zo over de 100 meter gingen gooien. Goeiedag. En we hebben dus wel les gehad van mensen die dus speciaal daar een, een, een hobby van hadden. Oh ja. Oh. Maar die gooien ze wat, dus 250 meter. Goeie, dat zit je bijna in Engeland, ja. Ja, toch? Ja. Jeetje, Mina. Bijzonder. Ja. Ja. Maar uh, heb je zelf ook veel gedaan op, de, op zeevissen? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Wat Want, is het leukst? Ja, ik vind zelf het bootvissen het leukst. Van de muiden met de boot, hupakee, ja. Uppeke, ja ja en, en wat vang je dan allemaal zo? Uh, nou, wat op een garnaal? Uh, nee, we, daar <laughs> gaan, we gaan niet op de garnalen, nee, nee, nee Maar we gaan hoofdzakelijk. Dus uh, ja, goed, uh, op de platvis. En ja. Dat is dan eigenlijk vaak bot en schar. Vol, ja, ja. Ah. heel weinig. Ah. En uh, de rondvis, ja, dan kom je gauw uit bij uh, de weiting. Kabeljauw. Hm. Maar ja. De grote kabeljauw, die is verdwenen hier ja, oh ja. Ja, ja ja, als je nagaat, dat stond toevallig nog in het clubblaadje, dat vorig jaar voor de grootste rondvis, die was nog geen 50 centimeter, ja, waar? de grootste kabeljauw. Ja, die, die, die. En hoe uh, was dat vroeger de, dan? Nou, we hebben in de tijd, als we met de boot weggingen, dan hadden we ook altijd een potje waar iedereen één of twee euro of in de tijd in instortte. En die was dan voor degene die de grootste vis ving. Ja. Mits je daar een meedeed natuurlijk, in ja. dat potje. Mm -hmm. Nou, en dan moest je echt, als je er eentje van een meter had... dan was je nog niet zeker dat je die dat ja, de pot ja, had, dan had, dan, had gewonnen. Er kwam er ook er 20. 20, ja, ja, ja, 15, ja, ja. 1,20. 1,20, 15, 1,20. Wat een verschil. Dat is, ja, ja dat, dat is niet meer. Nee, begrijp ik. Het is ook een, meer een gezelligheidsvereniging ook, hè, geloof ik. Ja, een heleboel wel. Het is, het is natuurlijk aan de ene kant uh, zijn ze vrij sommigen zeker vrij fanatiek in de competities. Want ja. We hebben dus de bootcompetitie, we hebben de piercompetitie en de strandcompetitie. Dan, uh, ja, dan zijn er toch wel die uh, graag het uh, uiterste uit ja, de kanaal uiteraard. om te winnen. Ja, ja. Maar je hebt ook mensen die echt gewoon voor de gezelligheid. Ja. Ja. En jullie roken ook vissen? Dat is een onderafdeling ja. eigenlijk van ja. de vereniging. En, dat zijn, en waar ik, doen jullie dat? Nou, hoofdzaartelijk bij de strandtenten. Okay. Ja. Maar ook bij evenementen. Ja, in dorpen. Ja, dus dorp En, en natuurlijk de, de jaarlijkse makreel... Ja, uiteraard. Ja. Ja. georganiseerd wordt ja. ja. de ja. Ook heel leuk natuurlijk. Ja. Maar de zeevissen, nog even terugkomen op het zeevissen vanaf het strand. Want ik hoorde dat jullie in januari dat ook gedaan hebben. Ja. Dat er niet één vis gevangen is. Goed dat kan, ja. Ja, dat is vis, hè. Ja, dat is vis, ja. <laughs> Maar je ziet niet je dommertje heen en weer gaan. Nee, nee je ziet het topje van je hemel. oké okay. als als dat dat gaat beetje... heen en weer O, dat gaat heen en weer dan. Ja, ja. En dan weet je dat er genoeg uh, is. En dan weet je dat er wat aan zit. Ja, okay. dat is moeilijk, ja. denk ik. Nou, dus vaak wel, want vooral als je in een lijn natuurlijk in de branding ligt. In die ja. golven komen er steeds overheen. Ja. Maar je leert natuurlijk, zo ziet die weg, dat de, de, de klap die zo'n golf geeft is anders dan de klap die een vis geeft. Ja. Tuurlijk. Ja. Ze zijn vaak wat vaker achter elkaar. Okay. En dat, dat verschil, maar ja, dat is uh, nou ja, door doen leer je ja, dat natuurlijk. Ja. Ja. Doe, je, doe je nog steeds mee aan die competitie? Nou, samen? zelf niet meer. Nee, ik, nee. Nee. Mijn, uh, mijn conditie, mijn fysieke conditie, ja, die. Uh, ik die, kan niet toe. Ik, ik kan al bijna niet meer op het strand komen. Nee. Maar was jij een goede werper? <laughs> nou ja, ik kwam al over de 100 meter. Ja, ja. ja, ja. ja. Ja. Hey, en uh, jij gaat stoppen dus volgend jaar? Nou, ja, ben... goed, in principe. In principe uh, inderdaad, uh, maar ik begreep uh, ook dat de andere bestuursleden uh, willen gaan. Uh. Uh, ja, er is op het ogenblik een... De, want het bestuur werd wat aan de oude kant. Ja. Uh, de, de gemiddelde leeftijd lag uh, rond de 70. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook eens een keer zeggen van ja... En dat hebben we natuurlijk in het bestuur vaak genoeg gedaan. Ja, tuurlijk. Van jongens, wat is de toekomst voor de vereniging? ja. En de toekomst is toch de jeugd. Ja, ja. uiteraard. Ja. ja, en als je natuurlijk als een stelletje oude kerels... Uh, altijd maar bezig bent te besturen... Ja. En, uh, ja, en niemand heeft er ooit aanmerkingen op... Ja, dan uh, uh, vind vinden vind het allemaal wel prima. Die vinden het allemaal wel goed gegaan. Is, is het een dure sport? Nou, uh, in principe niet. Kijk, als je bijvoorbeeld aangaat... De, de contributie die je betaalt... die is bij ons... dat wordt volgend jaar, geloof ik... Uh, 35 euro, geloof ik. Oké, okay, maar ja, qua ja, hengels en qua ja, apparatuur. dure hengels gaat kopen. Ja, je, je kan een, een, een groeide strandhengel... Ja, die kan je voor 1000 euro kopen, maar je kan ze ook voor 100 ja. euro kopen. Voor 1000 euro? Ja, makkelijk. Ja, dat Echt komt, waar? Ja, dan krijg je die speciaal... Uh, Composities waar dat van gemaakt is, van Kevlar en weet ik wat. Ja, bijzonder. Maar ja, en dat is met Molens precies hetzelfde natuurlijk. Die heb je van 200 euro en je hebt ze van 50 euro. Je kan nog steeds lid worden van de Wat Zeg je? Je kan nog steeds lid worden van de Zeefisvereniging. zeker. Hoe kun je dat doen? Want jullie hebben een hele mooie website. Ja, je kan gewoon je aanmelden als lid. Ja, en die heet ZV. Wat was het nou? ZV. Zefis oh, smart de de, de, de website die de website is ehm um, ja, zetvist.nl ja. ja, en daar staan ook prachtige foto's uit de oude doos op. Hè? Ja. Want ja. op een gegeven moment uh, zijn die foto's ook 30, 40 jaar oud. Die zijn ook 40 jaar Maar ja. dat is een geweldige manier om uh, te zien uh, hoe ze dat uh, vro vroeger deden. En, ja. en de ja. feesten en partijen en weet ik het allemaal. Ja. Want de feesten en partijen hebben we nog steeds. Ja, de de we hebben natuurlijk de sessie ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, We hebben een pas weer gehad. We hebben een de ledenvergadering natuurlijk. Ja, ja. En, we hebben, ja, de laatste tijd is er wat minder van terechtgekomen, clubavonden. Ja, ja, en op die ja. clubavonden werden de, uh, onderlijntjes geknoopt, mm -hmm. voorbeelden, ja, ja. Engels gebouwd, ja. dat soort dingen. En ja. ook, uh, we hebben ook wel avonden gehad dat we een soort uh, inbreng hadden van allemaal spullen. He, wat dan weer verkocht werd, onderling. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Ja, dus ja, leuk, hoor. Ja, ja. Ja. Nou, ja. Ton, uh, bedankt. Uh, maak de 40 jaar vol. Dat gaat zeker lukken, denk ik. Hè? Het is wel de bedanken. Ja, ja. En uh, ik wens je heel veel succes met de vereniging verder. En, uh, nog een heel goed weekend. En bedankt voor je komst. En ja. heel veel plezier met het vissen. Ja, zeker. ja dat zullen we zeker. Want daar gaat het om, hè. Ja, ja, nee, ja. daar gaat het zeker om. Uh, uh, Thomas, wat gaan we draaien? Tainted lof Zullen we dat doen? Goed plan. Software, ja, lijkt me wel. Ja. ja. Ja, het Tententeloof van SoftCell. softcel uit de 80e ja, jaren. Ja, ja, tachtige jaren. Ja. Ja. Uh, naast, uh, tegenover mij en uh, nou, naast jou, ja. Gerrit, zit uh, de wethouder Martijn Hendricks uh, van Jongs Landvoort. En hij heeft de parkeren onder zijn beheer. En uh, ja, met het parkeren is uh, van de week weer alles uh, losgegaan, zeg maar. We hebben een parkeerbeleid wat uh, geëvalueerd zou worden nou, en nu komt uh, uh, komt met een raadstuk met een, een, uh, een veranderingen zeg maar hè? daar komt het op neer. Ja. Dat wordt op 8 maart uh, behandeld in de, in de, in de raadscommissievergadering. vergadering. Um, nou ja goed, uh, we hebben het al gezien, uh, grote krantenkoppen, 88 euro per dag moeten uh, toeristen gaan betalen. Uh, dat stond grote, uh, NA-nieuws, uh, Hanosdagblad, uh, uh, Telegraaf. Tof, telegraafs, dat soort koppen. Uh, had je die verwacht? Acht, uh, acht ja, want het, het tarief is een hoog tarief. Het tarief ja. om in de woonwijk te parkeren wordt 4 uh, uh, euro per uur en na 2 uur wordt het 8 euro per uur. Door een dag parkeren in een woonwijk kost inderdaad straks uh, 88 euro. 80, ja, het is dat is een heel hoog dag waar staan, hè? Ja. Uh, als je een hele dag staat. Tegelijkertijd het is het niet de bedoeling dat toeristen daar de hele nee, dag uh, parkeren. Uh, weet ik. Um, want juist omdat we heel gastvrij willen zijn... hebben we de beste parkeerplaatsen van Zandvoort langs de hele boulevard. Want het meest zuidelijke puntje van de boulevard, Paulus Lood... tot aan uh, Bloemendaal aan toe kun je voor 2,50 per uur 15 euro per dag. En vanaf de rotonde tot aan Bloemendaal zelfs met drie dagen kaart en weekkaarten parkeren. P-Zuid is 2,50 per uur 15 euro per dag. En ook daar goedkope week- en dagkaarten... Ja, de zeegraasje blijft hartstikke goedkoop. Ja, maar goed, aan de andere kant... Dus op de plekken waar, we, waar toeristen goed kunnen parkeren... houden die tarieven aantrekkelijk, gastvrij... zoals je mag verwachten van een uh, plaats die leeft uh, van toerisme. En we hebben, um, je zei net al heel terecht... we hebben het parkeerbeleid geëvalueerd En we hebben gezien dat er in de woonwijken... gewoon veel te veel parkeerdruk ontstond... door toeristen die daar parkeerden. En dan moeten we wat doen. En dat betekent dat we het tarief in die woonwijken... aanzienlijk willen verhogen, juist om duidelijk te maken... Dat toeristen daar niet uh, de hele dag op. Ja, maar goed, die 8 uur is, is uh, acht euro per uur is natuurlijk een enorm bedrag. Want uh, het is het hoogste parkeertarief voor Nederland. Uh, Amsterdam uh, heeft zelfs uh, 7,5 euro. En, en hier komt het dan 8 euro. Hebben jullie niet uh, uh, gedacht dat ze hem misschien toch iets lager doen? 6 euro? Nou, bijvoorbeeld? Die, die vergelijking gaat niet helemaal, op, want we zijn hem helemaal <lacht> moeten trekken. En in Amsterdam, in die woonwijken, waar uh, die voor nee, zijn. Daar is ook veel langer geregeld. Ja, maar dus maar van de 9 deur, tot middernacht. Uh, bij ons is het van 10 tot 10. Dus. Het, het ligt ook anders. Dat Op de acht uur tarief betaal je pas na twee uur. In Amsterdam betaal je dat meteen. Uh, dus als je hem helemaal over een dag uitsmeert, valt het wel mee. Uh, maar het is een hoog tarief en het is bewust. En het is om duidelijk te maken dat een toerist daar niet geacht wordt de hele dag te parkeren. Ja, maar goed, nu krijg je in de pers die koppen ja. van... Uh, dat, he, 88 euro per dag. Uh, ik denk dat de toeristen daar enorm verschrikken. Die, die, ja, dat is jammer. Die want, zien de context natuurlijk precies, nog niet. Da, da, da, dat is natuurlijk jammer. Uh, want nou, maar dat, had, dat je, had je nog kunnen verwachten. We, hele, we hebben ook juist hele goedkope tarieven... op de plekken waar uh, ook ruimte genoeg is voor toeristen... en waar toeristen horen te parkeren. Ja. Bij Zuid, langs de hele boulevard... zijn de beste plekken die we hebben. Ja, maar die zijn parkeren... ook, ook snel vol hè, met een uh, drukke stranddag. Dat zijn nou. er ook, uh, bij elkaar 2100, 2300. Die zijn, dat is natuurlijk om tien uur al helemaal vol. En dan nou, moeten ze toch wel staan. Het is een, een, een, een handje keren dat ze ja, echt, echt vol ja. hebben gestaan. En zelfs bij die keren de afgelopen zomer. Want ik ben er toen een paar keer langs gegaan. Mm -hmm. En dan zie je dat het overloopterrein achter uit, ook op die dagen nog niet vol stond. Mm. En dat komt aan omdat dat terrein niet goed is ingericht. Dus nee. een van de maatregelen die we gaan nemen, is ook dat we daar uh, naar gaan kijken. Maar dat komt ook omdat het in die woonwijk daarachter uh, relatief goedkoop was. Daar kon je nog steeds voor 30 euro ja. per dag parkeren. En daar zo een hoop toeristen van hebben gedacht, van, nou 30 euro per dag, dat kan er ook, ja. ook nog wel af. Ja. Maar je krijgt straks ook natuurlijk dat de mensen met een poet een die, uh, die, die vragen dan een vergunning aan. Ja. parkeren op eigen terrein. Ja, mensen, en, mensen en dan, en dan ja. draaien ze het natuurlijk om. Want dan gaat de, de, de, de, de toerist... die gaat dan bij hun staan. Bij de hotels en bij de pensions. En dan, uh, ja, dan, dan ben, je, ben je de boel aan het omdraaien. Maar dan, daar schiet je natuurlijk niet zoveel mee op. Nou, die, die eigenaren van pensions... die kunnen dus een, een, een bewonersvergunning aanvragen. Precies. Als zij de, ja. Ja, ja. En die kunnen dus op straat gaan staan... waardoor ze hun uh, bezoekers zeg maar, op hun... Uh, op hun uh, als zij naar, naar, daar wonen en een woningsvergunning zouden kunnen aanvragen... Ja. Ja. Ja. Ja. dan ja. kunnen zij waar ze nu een oprit hebben... Ja. Ben je niet bang dat dat ook uh, gaat, gaat schuren? Um, ik denk dat die opritten... Uh, het, uh, nu mag je geen eerste woningsvergunning aanvragen als je een oprit uh, hebt. Uh, dat schaffen we af, dus je kunt straks wel mm -hmm. een bewonersvergunning aanvragen. Omdat er heel veel kritiek kwam... Vanuit met name mensen met een uh, parkeer op eigen terrein, dat zij zich uh, onrechtvaardig behandeld. Mm -hmm. Want een ander mag in Zandvoort gratis parkeren en zij mochten dat niet. Nee. Uh, dus voor die groep bewoners hebben we iets willen doen, namelijk, nou, sta dan maar toe dat zij ook een bonusvergunning uh, aanvragen. Ja. Um, dat zou kunnen leiden, maar het is lastig te, te onderzoeken wat dat precies voor effect uh, gaat brengen. Want dat zou kunnen leiden voor meer parkeerdruk. Aan de andere kant, als je een oprit hebt, parkeer het liefst natuurlijk op je eigen oprit. Dus de mensen zullen nog steeds het liefst een auto op de oprit willen parkeren. Mm. Behalve als zij misschien een deel van hun huis in de zomer verhuren aan een toerist... dan zouden zij de toeristen op de oprit kunnen zetten... en zelf opstaan. Dat, dat is een effect dat zou kunnen. Ja, dus ja. als dit niet werkt... dan is misschien bij de volgende evaluatie ja. een reden om dat terug te draaien. Okay. Uh, nu is het van maar vier... Ik ga ervan uit dat dat gewoon goed gaat ja. werken. Ik verwacht ook, dat doe je ook je buurt niet aan. Als je nee, een normale buurtbewoner ik, ja, ja. bent... dan zet ja. je niet jouw auto op straat ja. en, en de Duitser uh, op de oprit. Dan vraag je die Duitser vriendelijk... Om gewoon voor 15 euro per ja. dag in de uh, zuid te gaan? Het, het is van vier zones naar twee zones gegaan. Dat is ja. ter verduidelijking ook hè? de A en B zone. En de mensen met uh, de A-zone is zeg maar het centrum. En de B-zone is de responsant. Ja, de A-zone ja, is het centrum. Plus de ja. wijken daaromheen die de afgelopen zomer heel veel parkeerdruk hebben ja. Zoals de parkbuurt en dat meer. Dus de B, uh, uh, uh, mensen uit de B kunnen twee uur gratis parkeren in de, in de A-zone. het dus ja. centrum, zeg maar. En mensen uit het centrum kunnen eigenlijk de hele, uh, ja, overal ja, gaan de staan. Ja. Nou, dan nou, nou, nou, nou wordt er ook gezegd... Uh, straks krijg je uh, bij Park Duinwijk weer een parkeerdruk voor het station. Nou, uh, dat mensen dus gratis kunnen staan. Nou, als je bij het kaartje uh, kijkt ja, waar je... precies die zones lopen... dan hebben we, uh, in hoe die zone aanloopt... hebben we hem wel een beetje om het te in ja, dus we ja, Witteveld en Kronlofsel, die dus en Die plekken die in het verleden heel, de heel uit, veel forensen uh, ja. ja. hadden staan... die hebben we bij ja. het centrum getrokken, ja. juist om deze reden. Tolle straat ook of niet? Daar stonden ook vaak mensen bij de eerste spoorbomen, zeg maar. Ja, ik weet even niet uit mijn waar nee. die grenzen precies lopen. Maar uh -huh. er is rekening gehouden met het uh, met het. Chasson. Oh, daar is wel rekening mee ja. gehouden. Ja, ja, ja. ja, ja. Omdat okay. dat een van de effecten is die we, die we verwachten. Daarom hebben we die bij dat centrum getrokken. Ja. Um, dus daarmee verwachten we dat dat effect minder is. Ja. Maar okay. dit, dit onderscheid moet je maken, omdat uh, de parkeerdruk in die wijk uh, A die ja. is gewoon echt heel hoog. Ja, nee, die is hoog. Dat is duidelijk. Um, het wordt dus 8 maart in de, in de gemeenteraad uh, behandeld. Ja. Wat verwacht jij voor reacties? Ehm. Um, ik verwacht positieve reacties, want we zien dat we, uh, dat, dat, was, dat we... Laat ik dan even een stapje teruggaan in de tijd. Uh, dit parkeerbeleid wat we nu hebben, is afgelopen zomer ingevoerd, in mm -hmm. juli. En uh, nou, toen barst eigenlijk de kritiek uh, los... Uh, toen heb, heeft de, de nieuwe coalitie ook gezegd... Van, nou, we gaan niet over een jaar pas evalueren wat de planning was... we gaan ja, meteen na de zomer in oktober evalueren. Song, dat, dat, dat hebben we ja, echt ja. op een uh, hele grondige manier gedaan. Mm -hmm. Daar hebben ook heel veel mensen op gereageerd. Ik geloof 2200 mensen. 2200 reacties, ik, ja. Ik herinner dat onderzoeksbureau dat deed. Nou, we hebben nog nooit meegemaakt dat er zo massaal ja. uh, is gereageerd... op een enquête over parkeerbeleid. Dat is echt, echt heel massaal. Ja, het leeft wel, wordt, Er zijn niet wijken overgeslaafd, dus ze heeft is echt heel goed gereageerd. En daaruit kwamen gewoon een aantal uh, grote knelpunten... Mm -hmm. En daar kwam het knelpunt: bewegingsvrijheid. We willen gewoon in Zandvoort kunnen parkeren. Heel groot en nadrukkelijk naar voren. En daar kwam het knelpunt: um, we, we vinden dat het veel toeristen bij ons in de wijk parkeren. Heel nadrukkelijk naar voren. Dus gewoon de parkeerdeur is gewoon te hoog. En die twee knelpunten, die, en, en nog een aantal kleinere, maar die, die worden eigenlijk opgelost. En eigenlijk... Maar is, is, is 8 euro dan niet exorbitant hoog? Want uh, als het minder had geweest, had je, ah, had je heel veel pers gemist. 6 euro. En dan. 6 euro, uh, is het niet zo? Want nu staan in alle kranten dat Zandvoort het hoogste uh, parkeren. En, en, en, en mensen lezen alleen maar een kop. Ja, en de, maar er zal als de raad... Maar goed, we gaan nu, er is nu heen, geen hele grote communicatiecampagne gestart vanuit de gemeente. De eerste is de gemeenteraad, nu je uh, AZ. Als het beleid is vastgesteld, dan moeten we gaan communiceren. En dan zal die communicatie buiten Zandvoort zich met name richten... op die goedkope terreinen, uh, 2,50 euro Nee, dat begrijp ik. het is een hartstikke aantrekkelijk tarief. Hartstikke gasten. Jawel, maar het gaat om, het, om, het, om de hoogte van de 8 euro... Dat is het ja. hoogste van heel Nederland. Is dat niet, is dat niet te voelbare ja, Dat is niet helemaal het hoogste van Nederland. Want het is pas na, nadat je daar langer dan twee uur parkeert. Ja, maar ja, uh, dat dus is zo, het ligt zo. iets genuanceerder. Maar ik snap dat de krantenkop kant, is helemaal ja, zo. Maar, ja, dus nee. wordt het ook zo. Um, de, de, de mensen die zo'n kop lezen, die nuanceerden nee. dat niet. Nee, nee, nee. maar de nuance die wel gemaakt wordt... is dat het echt geldt in de woonwijken. Hmm. Uh, en ik verwacht dat de meeste bewoners daar heel blij mee zullen zijn. Omdat zij afgelopen zomer... nou, U wilt niet weten hoe vaak ik gebeld ben... als wethouder parkeren, dat het gewoon... Bol staat in wijken. Dat mm. mensen. Maar ook ja, dat dat er zoekverkeer, wat leidt tot onveilige situaties. En ja. uh, wat mensen die uit hun werk komen en gewoon geen plek hebben in de buurt, wat ze snappen. Want we wonen met z'n allen in de badplaats. Maar ook een wijk verder niet. En dan eigenlijk opgesloten door die vier wijken die we nu mm -hmm. hadden, waardoor ze niet uit konden wijken naar een plek waar ze wel uh, heen konden. Dat heeft echt tot, tot problemen geleid. En dat moet, daar moet gewoon in worden ingegrepen. Maar goed, nee, dan brengen brengen. dat we echt een groot gebaar ja. nodig hebben. Echt een grote stap moeten zetten. Maar 8 euro die... is natuurlijk heel hoog. Als, 8 als, je, euro is echt heel hoog, als je in is ook... Noordwijk 3 euro betaalt voor in de dorpskern, dan denk ik van nou ja, dat is uh, een verschil van 5 euro. Nou, in Zandvoort betaal je in de dorpskern ook 3 euro als je in een parkeergraasje... Ja, nou, ja oké, okay, in een parkeergraasje, maar uh, als je... Nou, dat is midden in het dorp. Op straat in Noordwijk uh, parkeert, in de tent, dan ja. betaal je 3 euro. En hier wordt het ja. dan. Uh, ja, in Zandvoort eerst, wordt het dan hoger. Ja, eerst, ja wordt het behoorlijk ja. hoger zelfs. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd um, kunnen we dat doen. Omdat het alternatief is er. Je zei dat de dorpskerm. Als je in Zandvoort midden in het dorp parkeert. in de LDC gaas. betaal je 3,50 ja. per uur. Maar je hebt dat, niet het idee. Die dat euro per uur. Je, je hebt niet het idee dat jullie je verslikt hebben. in de hoogte van het bedrag. Uh, nee, want. Um, die stap is nodig om die wijk echt onaantrekkelijker ja, maar als te zes maken. Ja, je 6 euro gemaakt is het ook onaantrekkelijker. Dan wordt het ook onaantrekkelijker dan nu. Uh, maar wij met, denk, en, denk... en met 10 euro wordt het nog onaantrekkelijker. Ja. En ik denk dat we met 8 euro een, een bedrag hebben uh, voorgesteld aan de gemeenteraad. Wat uh, dat gebaar duidelijk maakt. Uh, dat het echt oploopt. Dat vind ik ook belangrijk. Dat je kortdurend wel nog steeds gewoon 4 euro. Dus als je een uurtje ergens heen moet. Dan, dat valt maar je, je denkt denk niet dat het toeristen gaat afschrikken. Nou, als ik een handig oplees, zoals vanmorgen in het Haarlands Dagblad... Dan zou je zo uh, het raans. is de duurste drie van Nederland, 88 euro per dag... dan denk ik van, nou, ik ga niet meer naar Zandvoort toe. Ja. Dus ik vind het ook niet een hele handige communicatie. En ik vind het ook niet heel nee, handig okay, dat het op die manier landt. Daarom zei ik net ook, als, we, als dit ingevoerd wordt... en we gaan richting de zomer met uh, communicatie... dan gaan we ons met name richten op die goedkope plekken... Ja. waar toeristen van harte welkom zijn... Ja. en uh, heel goedkoop gewoon een dagje naar Zandvoort ja. kunnen. Ja. Maar het nee. zal niet zijn midden in de woonwijk. Dus als de boodschap aankomt... Beste toerist, je bent van harte welkom, maar niet in de woonwijk. Dan vind ik dat een hele goede boodschap. Ja, nee, dat lijkt me ook. Denk je dat de meeste uh, mensen in Zandvoort erop vooruit gaan? Ja, want anders had ik het niet voorgesteld. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, <laughs> wat is voor hun de belangrijkste verandering dan, denk jij? Nou, eigenlijk die twee zoals ik hem net samenvat. Dus ja. wat meer bewegingsvrijheid door heel Zandvoort ja. heen. Ja. Uh, elke Zandvoorter kan straks overal parkeren. Zij het beperkt in, in de drukste buurten. Nou, dat, dat snapt ook hm. wel iedereen, denk ik. ja. Um, dus die bewegingsvrijheid neemt toe. Ja. En de parkeerlook in woonwerken zal afnemen, omdat we die toeristen nadrukkelijker dan nu naar de randen ja, verwijzen. Ja. Er was ook heel veel kritiek op de, de, de app, ja. niet gebruiksvriendelijk. Uh, uh, je, je kon je auto wel aanmelden, maar er was je mee. Afmeldingen, daar in het ja. systeem, kregen een bon en ja. gedoe allemaal. Uh, kun, je, kun je beloven dat dat verbeterd gaat worden? Want... Nou kijk, beloven kan ik niet, uh, want Parkeerservice levert voor ons de. Uh, Onder andere deze, ja, maar deze digitale toch, ondersteuning. Die kun, die kun je toch uh, wel Precies, wat, en dat uh, hebben we ook gedaan. We zijn, uh, ook Ik als wethouder ben ook met de directeur van parkeerservice... een paar keer in gesprek mm -hmm. geweest over een aantal punten die zij moeten verbeteren. En zij hebben me laten weten dat ze uh, dit kwartaal, dus het eerste kwartaal 2023, uh, de verbeteringen zoals die in het plan van ons uh, staan. Dan komt dat er een aparte app doen. dan? Dus dat, de aparte app, dat is de telefoon die ze aan kunnen melden van bezoek. Uh, nou, en de, de, de, de lijst met stukken die, de, die erin staan. Uh, dat, dat, en dat zijn de belangrijkste knelpunten. Maar voornamelijk ook, doordat we die wijken aanpassen en makkelijker maken... Mm -hmm. is die bewonersregeling gewoon minder vaak nodig. En daar, daar zag je me heel vaak misgaan dat mensen twee uur in een andere wijk parkeerden. Dan moet je met de bewonersregeling ja, ja. twee uur aanmelden. En dan meld je op ongeluk van hetzelfde kenteken de bewonersvergunning af. Uh, dat is straks gewoon minder vaak nodig. En hoe, dus, hoe gaan er ja. nou mensen zonder telefoon en, en uh, zonder computers... Uh, daarvan heeft parkeerservice gezegd dat zij bezoek aan kunnen melden uh, straks. Gewoon via een telefonische uh, bereikbaarheid. Ja. Uh, dat zal uh, heel wat leed uh, verzachten, denk ik. En de eigen bewonersvergunning zelf uh, is natuurlijk lastig om dat aan te vragen. Dus je zul je een keer ondersteuning nodig moeten hebben. Maar dat is maar eenmalig. Uh -huh. Een Bewonersvergunning straks een jaar of anderhalf jaar is die gewoon, okay. gewoon geld. Dus dat is gewoon één stap. Waar mensen tegenaan liepen was het aanmelden van bezoek. En daarvan uh, kunnen we nu met parkeerservice regelen dat zij met een... Uh, Telefonische ondersteuning. Uh, denk je dat het in 1 juli, op 1 juli in kan gaan? Dit uh, ja. nieuwe uh, systeem? Ja. Dat, dat ja. denk je wel. En ja. uh, ook die app is dan uh, helemaal goed. Ja, dit de, de planning is dat dit, als de raad straks uh, dit vaststelt in, in maart... dan vol ja. volgt in april volgt de hele vertaling in verordeningen, besluiten ja. en, dat, en dat soort zaken. En dat is op tijd om het uh, ja. door te voeren. En, en, en, en als je zo terugkijkt, vind je dan niet dat... Uh, dat uh, uh, dat heb je zelf trouwens gezegd... zorgvuldigheid is belangrijker dan haast. Dat heb je afgelopen week gezegd. Uh, dat het te snel is ingevoerd, toch? Het, het was natuurlijk niet jouw beleid... omdat het jouw voorganger dat heeft... Uh... Nou, te, te snel weet ik niet. Ik, wat ik uh, terugkijkend vind... dat er te weinig met participatie is gedaan. Dus we hebben toen te weinig... Uh, aan de Zandvoortse gevraagd... wat zij nou van parkeer Nou, doen we hebben een paar en... avonden gehad. We waren een aardig tekeer. En daar ging het heel erg keer, maar juist omdat het al was vastgesteld... Ja, ja, ja, ja, um, dus ja, ja. er is niet in die fase daarvoor. Dus We zijn als gemeente dit van plan, wat wint u daarvan? Ja. Uh, die stap hebben we toen niet gehad. En ik oh, okay. denk met name ook door snelheid. Ja. Um, maar komen kom er nu weer, weer participatieavonden? Of, of, nou, we hebben gezegd, dit is op basis van participatie. Ja? We ja, okay, die 2200 ja. mensen hebben we nou, hier lopen we tegenaan. Dat lossen we nu uh, op. Um, en we hebben ook gezegd, bewust meteen ook, dit loopt nou anderhalf hm. jaar. Hm. Uh, maar voor die tijd gaan we het weer evalueren met de zantwoorders in gesprek. Ja. Heeft dit nou die verbeteringen gebracht waar jullie om uh, gevraagd hebben? Ah. Uh, of niet? En wat moeten we dan nog uh, doen? Ja. Nou, en en de, ja, dat dat, maar dat, dat moet... is wel echt de les die ik meeneem is uh, dat we bij dit, zeker bij dit soort ingrijpende beleid, als parkeerbeleid, moeten we dat echt nadrukkelijker uh, samen met de zantwoorden. Ja. En het bedrag van 8 euro blijft staan. Nou, dat, en nee, dit dat, is dat het voorstel van uit. het college. Ja. Aan de ja, dat ik maar... vind het een gebalanceerd bedrag, omdat het. Uh, ...oploop naar die 8 euro en daarmee voldoende afschrikwekkend uh, is. Mm -hmm. um, is. In die belangafweging uh, vind ik dit een verdedigbaar voorstel. Dat zal ik ook doen uh, naar de Raad. Maar uiteindelijk is het de Raad die, uh, Beslist. die ja. dit vaststelt. Ja. En zeker ja. later ook de, de ja. Ja. Ja. Nou, Martijn en we kunnen er nog uh, zeker een uur over praten. <laughs> maar daar, gaan we, daar hebben we de laatste tijd voor. Ik denk dat jij redelijk, uh, redelijk uh, aan, het, aan het praten bent. Uh. <laughs> ja. Hoor, Hoor je helemaal vandaag en morgen. Nee, we bedanken je hartelijk voor, voor je komst. We ja. uh, wensen een fijn weekend. Want we gaan bijna afsluiten. Dat het is drie minuten voor twaalf. We gaan nog een mooi nummer uh, draaien. Zo direct. Ik sluit af met uh, uh, nog even te zeggen dat uh, Thomas de Jong de techniek in handen had. Dankjewel, Thomas. Uh, de presentatoren waren Gert Loogman en Hans Boetman. Gert Loogman? Gert Loogman en Hans oh, Boetman. Ik schrok, ik schrok ja, al op. Zeg hem even. <laughs> en uh, ik heb zelf de redactie <laughs> gedaan ook, maar goed, dat maakt verder niet uit. Nou. Um, Oké, okay. hartelijk dank en tot volgende week. Okay, We gaan of. afsluiten met uh, Rag and Bone Man, Human. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5